Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In het hele Verenigd Koninkrijk is stilgestaan bij de dood van prins Philip. Met 41 saluutschoten is de man van Queen Elizabeth geëerd. De prins van 99 overleed gisteren. Het advies aan de Britten was, volg de boel op tv of radio... Maar helemaal stil rond de kanonnen was het niet. Ook in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland wordt de prins geëerd. Die landen zijn onderdeel van de Commonwealth, een bond van staten waar de Britse queen het hoofd van is. Bij een autoongeluk vlakbij het Zeeuwse plaatsje Portvliet zijn gisteravond vier jongeren gewond geraakt. Ze zaten in de auto bij iemand van 20 toen de auto per ongeluk een sloot inreed. Drie jongens van 14 en een meisje van 15 zijn met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. In Baarn in Utrecht lopen meer dan duizend mensen rond die demonstreren tegen de coronaregels. Ze lopen rond zonder mondkapje en houden geen afstand. De demonstranten verzamelden zich vanochtend bij kasteel Groeneveld. Er wordt vandaag een experiment gehouden om te kijken hoe ze over een tijdje corona-proof weer open kunnen. En een middagje pretpark zit er nu natuurlijk niet in. Balen als je dol bent op wildwaterglijbanen, zweefmolens of achtbanen. Nou, Pieter uit Rotterdam heeft iets voor je. Hij zit midden in een tien uur lange livestream waarin hij het Carnaval Festivaldeuntje laat horen. Zo, een hele goede morgen allemaal. Zijn je allemaal klaar om vandaag tien uur lang naar de muziek van Carnaval Festival te luisteren. Ja, het blijft niet alleen bij het liedje. Hij vertelt in de stream ook non-stop allerlei feitjes over de attractie. Tot vanavond 8 uur kun je meeluisteren. heb ik het weer nog voor je. Het is een grijze dag. Heel langzaam trekt regen van het zuiden naar het noorden. Daar regent het vanavond pas. Staan een ferme wind. Het is 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 We built this city. in your fight. Too many Fundament aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Rebuild this city on rock and roll. Zo is maar net hoorde de single uit de jaren 80 van uh, Starship. Het is even na twee uur, Zandvoort, een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar uh, de lokale radio. We zijn er al 31 jaar. Hè? En al bijna 31 jaar zit hij uh, tegenover mij, uh, Albert jan <tiedacht> En ik hoop ook dat je dat uh, nog lang uh, mag gaan doen. Uh, <tiedacht> Over het gesprek wat we net hadden, hè? Ja, ik begrijp ja, ja. het wel. Want ik, okay. ga, ik ga vrijdag een prikje ja. halen. Nou, nou, nou ik ben benieuwd. Ik ook. Ik wens je heel veel uh, zullen... succes. Dus als u mijn stem niet hoort volgende week zaterdag... dan weet u waar het aan ligt. Heel goed. goed. Nou, ja. we zijn er vandaag uh, gelukkig wel. En morgen ook trouwens. Ja, wederom uh, drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Wat zijn we het weekend mooi begonnen, hè? Met de keukenhof. Uh, ja. Dat slot. ze weer uh, open zijn, weliswaar beperkt... Ja. Maar toch weer iets mogelijk. Maar ik moet zeggen, het begin van de week vond ik het prachtig weer. Jij ook? Ja. Het was echt storm, man. Het is ja. niet normaal. Op de boulevard grijze schuimkoppen, grijze luchten. En een windkracht nou 5, 6, 7 ongeveer. En ik had die uh, reportages uit de wijk en zee gezien. Uh, ja. Daar gingen de strandhuisjes uh, het water in. Gelukkig in Zandvoort net niet, wat net ik niet. begrepen heb. Nee, want het was uh, gelukkig geen springtij, heb ik me laten uitleggen, maar doodtij. Had jij er ooit van gehoord? Doodtij? Nee. Ik ook niet, maar het schijnt dus ook te bestaan. Maar goed, uh, we zijn de, de standpachters zijn door het oog van de naald gegaan in het begin van deze week. Met die harde wind, westenwind en noordenwind. Maar goed, we zijn er goed doorheen gekomen. Uh, wat gaan we doen uh, de komende drie uur? Uiteraard, uh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda, of laten nou, we zeggen, een evenementagenda. Uh, half drie hebben we het weerbericht. Nou, uh, voorlopig uh, weinig uh, goed nieuws. Maar uh, op een wat langere termijn toch, uh, gaan we de goede kant op. Ik heb zelfs al uh, uh, uh, uh, zon en uh, dat soort sterretjes gezien. Dus wat dat betreft uh, gaan we de goede kant op. Maar het kan nog even duren. We moeten even nog de zure appel heen bijten. Het dieren van de week is dezelfde als vorige week. Uh, er zitten namelijk twee honden in het asiel. Amy. Amy was al een keer dier van de week. En uh, wij hebben uh, ons gericht op diesel. Uh, Zos Live. Zandvoort op zaterdag live. Een live registratie van een concert van een artiest. In de tijd dat we nog uh, publiek bij aanwezig kon zijn. En ik heb daarachter staan Rob. Dus jij bent uh, aan de beurt. Oké, oké. Okay, okay. <tiedacht> daar ga ik nog even zoeken. Maar dat komt goed. Ja, dat dacht ik al. Het gedicht van de week blijft nog even een uh, verrassing. Uh, well, wellicht wordt het een klassieker, een ouderwetse tranentrekker. Maar uh, goed, welke het precies gaat worden, dat uh, verneemt u precies om kwart voor vijf. Want dan is het tijd voor het gedicht van de week. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, er wordt dit weekend uh, ook geraced op het uh, circuit Zandvoort. Namelijk tijdens de V-Max Weekend Races. Uh, en uh, onze collega Willem van Densen was uh, vanmorgen daar aanwezig. En hij zit nu in de studio. En zal er om tien over half drie even een verslag van doen. En een tussenstanden uh, doorgeven. Ik heb begrepen dat er drie, drie soort raceklasses zijn. Uh, uh, maar goed, daarover natuurlijk alle ins en outs. Uh, om iets over het half drie voor onze collega Willem van Densen. Uh, tien over drie, kwart over drie in het uh, volgende uur. Hebben we een telefonisch interview met een uh, bootmakelaar en die luistert naar de naam Frank de Visser. Want uh, vorige week hadden we ook zo'n bijdrage dat de jachthavens weer de boten uh, tevoorschijn uh, toveren. En dat de prijzen van tweede CQD derde uh, de pan uitreizen. En we willen eens wel van, uh, van Frank de Visser uh, horen hoe de Fort daar in de steel staat. Want eh, als het zo is zoals het verwacht wordt, dan krijgen we deze zomer een file op het water. Ja, dat zit er wel in. Dat zit er dik in. Maar goed, dat eh, om tien over drie, kwart over drie, tijdens het interview met Frank de Visser. Verder natuurlijk nog heel veel Zandvoorts eh, lokaal nieuws. Kwart over vier hebben we natuurlijk gewoon Pit Report. Nog eh, nieuws uit de, de, de pitstraat van de Formule 1. Ja, ze zijn nog gewoon aan het verhuizen naar Italië. En natuurlijk alles op slot gooien en alle testen uitvoeren. Dus wat dat is, is het wat stil op het, op het nieuws vlak. Maar goed, wij hebben berichten voor u rond de klok van hier tijdens Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Weer een gezellig programma vanmiddag tussen twee en vijf uur. Meekijken doe je via www.zfm-live.nl Is hier Sean Mennes met uh, Camille Cabello. Om half drie het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Albertjan verklapt het al. Er gaat uh, beter weer aankomen. Ja, dat is natuurlijk altijd zo, hè Albertjan. Dat uh, zal zal wel beter worden. Nou, hoe het gaat worden hoor je straks.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 you say but some you do yeah. it's like a religion Ook de, de nieuwe hits hoor je zeker langskomen op de zaterdagmiddag bij CFM. Dit was de nieuwe single van Alan Clark. Een Zandvoorts tintje zo op de zaterdagmiddag. Want hij uh, komt natuurlijk uh, uit Zandvoort, deze Alan Clark. Dus samen met zijn vader heeft hij uh, onder meer vader en vriend uh, gemaakt. En ook zijn vader, die woonde in Zandvoort. En uh, dit draaiden we zijn nieuwe plaat uh, inderdaad. En die heet gewoon uh, Yes, Yes. Het is uh, kwart over twee geweest. Tijd voor het nieuws in het kort. Of is er wel heel veel gebeurd, nee, uh, Albert-Jan? Ik heb het wat korter gemaakt. Oh, okay. dus, voor de, de, de time schedule, om het zo maar te zeggen. Anders redt het weerbericht niet bij. <laughs> zeggen. Aan de boulevard Bernard-Paulus-Loot is vrijdagavond brand uitgebroken... op het terras van een vakantiewoning. Een toevallige passant ontdekte de brand even voor middernacht... en alarmeerde de brandweer. De bewoners hadden eerder op de avond op het balkon gebruik gemaakt van de barbecue. Rond half twaalf s'avonds vatten de buitenkeuken een vlam. Een voorbijganger ontdekte de vlammen en alarmeerde de brandweer. De bewoners lagen op dat moment te slapen. Door de hitte zijn glazen ruiten van de windbeschermers op het balkon gescheurd. De brandweer heeft het vuur geblust en bij de brand raakte niemand gelukkig gewond. Afgelopen vrijdagmorgen om acht uur stonden de eerste bezoekers voor de ingang van de keukenhof... voor een uniek bezoek aan de bloemenprak. Met lachende gezichten, want de zon scheen. De verlichte coronatest voorafgaand aan het bezoek... was voor deze bezoekers geen probleem. Dat hadden we er graag voor over. Directeur Bart Siemerink ziet dat mensen zichtbaar blij zijn... met hun bezoek aan het keukenhof. We kunnen mensen een mooie dag bezorgen in de buitenlucht... tussen miljoenen bloeiende bloemen. En dat kan op een veilige en verantwoorde manier. We doen mee aan de test, omdat het op dit moment... de enige manier is om open te mogen... We hopen dat we ze zo snel mogelijk op normale manier kunnen openen... zodat we nog meer mensen van de Bloemenpark kunnen genieten. Op 16, 17 en 18 april is het Keukenhof nog een testweekend open. Tickets daarvoor zijn vanaf maandag te boeken via www.keukenhof.nl. www.keukenhof.nl De winnaars van de kinderpersconferentie van de provincie Noord-Holland zijn bekend. Soudi van basisschool An Asnar... In Alkmaar en Merof en Florine van basisschool de Hannyschaft in Zandvoort... wisten de jury te overtuigen met treffende persberichten. De kinderen van groep 8 van de Hannyschaftschool Zandvoort... mochten vragen stellen aan Zita Pels van de provincie Noord-Holland. Veel vragen gingen over milieu en dat vindt Zita erg belangrijk. Zita Pels, 34 jaar jong, is een Hollandse politica van GroenLinks. Sinds 17 juni 2019 is zij lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Bent u ondernemer en heeft u tijdelijke financiële ondersteuning nodig... door de maatregelen in verband met het coronavirus... dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling... Zelfstandigen ondernemers, TOSO in het kort... voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning... in levensonderhoud van zelfstandige ondernemers verlengd... tot en met 1 juli 2021. U kunt TOSO 4 aanvragen voor een periode van 1 april... tot en met 30 juni 2021. Bij Tozo 4 wordt de vermogenstoets toegepast en kijk voor alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid. Het digitale aanvraagnummer van Tozo 4 staat online sinds 1 oktober. Dus uh, als u het nog niet gedaan heeft, kunt u het alsnog doen. Dank je Dankjewel, Obijan. Dat was het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen onder meer op onze Facebookpagina. Uh, Zoek dan even onder uh, ZFM Zandvoort. Of de ZFM-app die je gratis kan downloaden in de diverse stores... Ook dan zoek je onder ZFM Zandvoort. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort en de regio. En luister je naar het geluid van Zandvoort. Met tot aan vijf uur vanmiddag Zandvoort op zaterdag. En nu de zinger van Wet, Wet, Wet. Hey Heb Deze single weer is uh, terug te horen. De hit van Townsend Eye. Je de Dance Monkey. Zie je de weer nou, ik laat me graag uh, verrassen door Albert-Jan. Kom maar op met het mooie weer, Albert-Jan. Ja, vandaag trouwens ze alleen een enkel een algemeen uh, weersverwachting. Uh, het is overwegend bewolkt, maar eerst op veel plaatsen droog. Vanuit het zuiden wordt in de loop van de ochtend enige tijd regen verwacht. De temperatuur stijgt naar 7 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht regent het langdurig en kan er ook wat natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgenochtend is het bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het droger met vanuit het westen soms wat zon. Met 5 tot 7 graden is het nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Gaan we naar de maandag. Uh, maandag blijft het zo goed als overal droog. De zon laat zich zien en in de middag wordt het 8 à 9 graden. De wind heeft een noordelijke, uh, noordwestelijke voorkeur en is overwegend matig van kracht. In de avond en nacht zijn er bredere opklaringen... En gaat, en gaat boven land op veel plaatsen een graadje vriezen zelfs. Dan dinsdag. Dinsdag is het relatief rustig weer. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af. Misschien dat in het noorden van het land nog een enkele bui valt... Het wordt rond de 10 graden en dat is nog steeds frisjes voor de tijd van het jaar. De wind waait uit het westen en is meest matig. En woensdag draait de wind naar het zuiden. De temperatuur ligt in de vroege ochtend rond het vriespunt. En overdag wordt het 11 à 12 graden. Zon en wolken wisselen ook op deze woensdag elkaar af en het blijft droog. En tot slot donderdag. Donderdag gaat de wind uit oostelijke richtingen waaien. Het blijft droog. En er is soms zon. De temperatuur ligt dus dan tussen de 12 en 15 graden. Ik zei toch dat we de goede kant op Gelukkig wel, gelukkig wel. Dat was het weer. Dankjewel Albert-Jan. Nou, komende dagen dus nog even een beetje koud. En dan uh, verderop in de week gaat het uh, gelukkig wat beter worden. Ook uh, qua temperatuur. Het weer is uiteraard uh, ook uh, na te lezen. Onder meer op onze cfm app. Dat was het weer. En straks gaan we racen, want er wordt vandaag gereasd op het circuit Zonvoorts. En vanmorgen was daarbij aanwezig Willem van deze. Maar eerst weer wat muziek. Hier zijn de Bellstars, een lekkere klassieker, The Sign of the Times. in my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 de the, the Bellstars en Sign of the Times. Zo so, dadelijk gaan we racen met uh, Willem van Ezen. Maar uh, eerst deze uh, uh, Cool in the Gang en Fresh. De gang heeft uiteraard heel veel grote hits, gehad. En met name in de jaren 80 waren ze enorm populair en Ja, Die konden eigenlijk niet zonder de muziek van uh, deze groep Cool and The Gang. En onder meer uh, deze plaats Fresh. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Vanmorgen vroeg was hij op het koude circuit, Zandvoort. We hebben het over uh, Willem van Dezen. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag. Ja. ja, nog een gelukkig nieuwjaar. Ja, ja. ja, jullie wel ook. Op, uh, op naar 2022. 20 ja, heel goed, heel goed. Nou, uh, fijn dat je in de studio bent. En uh, ja, wat ik al zei, vanmorgen op het circuit, want uh, er wordt gewoon gereisd. Ja, uh, dit weekend, uh, ja, eerder uh, werden ze genoemd uh, voorjaarsraces. Nou, kijken we even naar buiten, weinig voorjaar uh, te zien. Ik kreeg uh, een toegangsbewijs dat stond op uh, openingsraces, dus waarschijnlijk aangepast aan de weersomstandigheden. Races uh, in de Dutch uh, Supercar Challenge, de Ford Fiesta Cup en de Mazda MX5. En ook heel mooi een nieuwe cup, uh, de BMW M2 Cup. Uh, Mooie startveld. Inmiddels al de eerste race, 15 auto's. Maar er zijn veel meer gegadigd voor die BMW M2 Cup. Dus we kunnen ervan uitgaan in de loop van het seizoen... dat dat startveld van 15 auto's gaat groeien naar 20, 25. En we zien daar in die M2 Cup zien we ook... ja, zien we toch wel wat bekende namen. Om maar te noemen, Sebastian Blekenmolen, Kelvin Snoeps... en Jackie van der Ende. Toch ook uh, jongens die op een hoog niveau uh, al jarenlang racen en dat nu gaan doen in de BMW M2 Cup. Kijken we even naar de Ford Fiesta Cup. Uh. Dat is ook een uh, mooie cup die al een aantal jaren actief is. Die hebben vanmorgen de eerste vrije training uh, gehad. Snelste was daar uh, Laurens de Wit, kampioen in deze Fiesta Cup. Geen Zandvoortse deelnemers dit weekend, wat we wel zien vanuit Zandvoort en we mogen best wel trots op zijn... ...dat is het NXT-team van Jurie Verswijveren. Die zet in deze Fiesta Cup een drietal auto's in. Twee in de juniorenklasse voor Jacco van der Wal en Esme Kostenman. Die twee deden het erg goed in hun klasse... Jacob van der Wal die wist de, de eerste plaats in de juniorklasse te prooveren. Zelfs ook de tweede in het uh, algehele veld. Vrije training overigens. De kwalificatie van die Fiesta is iets later. En Esmee Kosterman deed dat niet onverdienstelijk... na die eindigde op tweede achter haar teamgenoot Jacob van der Wal. En dan kijken we naar de senior die uh, meedrijdt... voor het team van jury uh, verschrijveren. Dat is uh, Stefan Barrewijk... Die eindigt in zijn klasse, de senior klasse, op de derde plaats. En hoe oud ben je dan als senior? <laughs> ja, dat is oneindig uh, natuurlijk, hè? Kijk maar. Alves-Jan, we je zeggen, oh nou. Wow. Nee, ook naar mezelf. Dat kan toch. Uh, nee. Ja, er zijn zelfs mensen van over de 70 niet in deze Fiesta Cup, maar die nog actief zijn op zich vissen. Ik weet bijvoorbeeld de vader van Junior Strauss... Uh, Ton trouwens, die racede nog in de Westfield Cup... terwijl hij de 5, 75 al aantikte. En vergeet niet Michel Bleekemolen. Dat wou ik zeggen. 70. Ja. Uh, ik zie dus in de agenda zie ik heel vaak uh, private event. Uh, uh, uh, uh, en ook di in dit weekend dan geen publiek uh, aanwezig. Uh, uh, hoe, is de, hoe, hoe is het dan op het circuit? Dus racen tijdens coronatijd. Nou ja, het is, uh, ja ik, de sfeer is uh, natuurlijk een stuk minder. Als er uh, minder mensen zijn uh, te racen. Zoals dit weekend ook. Uh, degene die... Op het circuit aanwezig zijn, zijn degenen die uh, rijden. Er is wat pers en er zijn uh, degenen die uh, ervoor moeten zorgen dat de conditie van de auto uh, goed in orde is. En dan de, de ja, officials uh, natuurlijk. Niet te vergeten de baancommissarissen. Want ga maar een dag uh, in de wind en de regen langs de baan staan uh, met je vlaggen. Uh, Nee, maar, die ik, mensen zijn aanwezig. Maar als je ook dat dus naar die agenda kijkt van het circuit Zandvoort... zie je gewoon dat er ongelooflijk veel race-evenementen zijn. Ja, zeker. Als je kijkt naar de afgelopen uh, twee weken... is er Echt? heel veel getest. Onder andere was er uh, vorige week uh, de presentatie... en ook vrije trainingen van de nieuwe Porsche Cup. De Porsche Super Cup en de Carrera Cup die in Duitsland uh, verreden wordt. Ja. Dat waren ruim 30 Porsches die hier werden... die waren eerder in de... Uh, week, maand al geleverd aan de teams. En die deden hier hun eerste optredens uh, daarmee. En dat was mede dank aan het feit dat de kampioen in zowel de Porsche Supercup ja. als de Carrera Cup van het afgelopen seizoen was de Nederlander. Larry uh, ten voorde. Nou, Klopt. Die wagens zijn prachtig ook. Oh, ja, ja, ja, ja. We uh, gaan ze twee keer uh, dit jaar terugzien. Met de ADAC uh, GT Masters zien we de Porsche Cup, uh, de Carrera Cup. Ja, dat is de Duitse versie die mee, eh, strijdt tijdens de ADAC-VT. En natuurlijk met de Grand Prix, de Porsche Supercup. Ja, oké. Nee, dus dat, okay. dus ik, ik bekijk het even van, vanuit de commerciële kant. In die zin, er wordt gereest tijdens coronatijd en het, het circuit is regelmatig bezet. Ja, ja dat, dat wat ik het, oh, en anders, Anders is het van die trainingsdagen, dagen ook. Maar in ieder geval, het programma draait door. In die zin, het ligt niet stil. Dat ligt zeker niet stil op het circuit. Want daarnaast uh, zijn er ook de activiteiten van uh, Race Planet... van uh, Michel Bleuvenmolen... die ook, uh, ik neem ja, aan... wat ja, mindere bezetting... maar toch ja. ook uh, actief zijn... Uh, gedurende een aantal dagen uh, in de maand. Ja, jij was vanmorgen natuurlijk uh, op het circuit. Heb je ook uh, nog uh, coureurs uh, gesproken? Nee, ik heb eigenlijk niemand uh, gezien... Uh, die ik ken, uh, <lacht> nee. die ik even een gesprekje mee had. Want uh, op, op zich leek het een uitgestorven uh, omgeving met veel vrachtauto's en die jongens die zijn aan het rijden of die hangen achter in de vrachtwagen en ja. dergelijke want echt veel mensen kom je niet tegen begrijpelijk ook, want ja. eigenlijk niemand die er niets te zoeken heeft, nee. die mag er nog niet op. Dan laten we hopen dat dat heel snel wel mag gebeuren. Maar ik neem aan dat uh, voor uh, de mensen die er uh, nou rijden... ook uh, voor uh, sommige coureurs het uh, nog een nieuwe, nieuwe baan is... of een vernieuwde baan. Nou ja, dat, net... Of hebben de meesten er al, uh, al eerder op gereden? Dat uh, natuurlijk, er is al uh, veel... Uh... Ja, bijna dagelijks wordt uh, gereden op het circuit. En degene die dit weekend rijden, die hadden ook gisteren nog de mogelijkheid om uh, te testen en vrij te rijden. En als ik het uh, bijvoorbeeld over die BMW M2 Cup heb... ook die heeft, niet afgelopen week, maar de week daarvoor... ook een uh, testdag gehad. Dus ja, het merendeel van de mensen die actief is, uh, die kent Zandvoort al. We hebben, vorig jaar hebben we het toch ook nog... Uh, Ondanks uh, corona een aantal races gehad. Ja, ja dat is ook zo. Ja. Dus ja. wij gaan even tussendoor even naar de, de nieuwe single van Bluff luisteren en zijn we zo meteen bij je terug. Wanneer is het klaar? Je vindt wat ik wil en je het net zo gaat. We staan bij elkaar.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 We'll naar Zandvoort op zaterdag. En uh, we gaan uh, door met uh, inderdaad... het uh, verhaal van het circuit. Uh, want uh, daar wordt uh, dit weekend... Uh, flink uh, gereisd. Willem van Denzen was vanmorgen aanwezig. En we praten verder met uh, Willem... Uh, over de activiteiten al daar. En, uh, volgens mij heb jij een vraag over de... Nou ja, we, sta, we, sta, we, we kwamen elkaar vanmorgen tegen... hier bij, voor de studio. Toen zeiden we gelukkig nieuwjaar, want we hebben elkaar bijna een jaar niet gezien. Uh, nou ja, tussendoor waren er we nog wel wat races Maar uh, goed, even... even... Veel mensen hebben daar al een idee over, gespuit over. Uh, is het een Formule 1-waardig circuit geworden? Ja, qua, vind qua, qua vind opbouw. Vind en... ik wel, ja, uh, wanneer zou een circuit Formule 1-waardig zijn? Ik bedoel, als je kijkt naar Monaco uh, <lacht> met, uh, met twee fietsen. Ja, maar dat is een elkaar. fiscaal verhaal. Monaco. Nee, maar die is ook Formule 1-waardig en dit is het zeker. En, uh, met de mooie toevoeging van de twee uh, Kombochten uh, ja. is het zeker uh, het is interessant uh, genoeg voor. Uh, en ik denk, voor de toeschouwers is het mooi, maar ik denk voor degenen die in zo'n auto over de baan gaan, dat Zandvoort wel degelijk een heel ja, uitdagend circuit is. De, de Formule 1 coureurs die je erover hoort, die willen allemaal graag naar, naar Zandvoort komen. Omdat ze het inderdaad een uitdagende baan vinden. Uh, Silverstone is iets langer. Of is Zandvoort iets langer dan Silverstone? Nee, Silverstone is iets langer. Iets, ja. iets, iets langer. Zandvoort dus... is wel een van de kortere banen in het hele ja. seizoen. Niet de kortste, maar... Maar wat je weet, Silverstone, als je daarna even kijkt... op een gegeven moment, na, na een aantal rondes... dan gaan de koplopers de achter, achterliggende auto's al inhalen. Maar hoe zou dat op, op, op het circuit Zandvoort eruit gaan zien, denk je? Dat ja, zal hier ook ongetwijfeld uh, gaan gebeuren, want als je kijkt naar de topteams, Mercedes, uh, Red Bull, uh, nou, mogen Ferrari er... Ja, zal ik voor jou er ook bij uh, zetten. <lacht> en die. Je, nee, ik ben nou, ik ben nou. Ik die die... Ga, je, ga je afzetten tegen bijvoorbeeld uh, Haas. Ja. ja. Ik denk dat er gauw uh, per ronde twee seconden tussen zit en als je het aantal ronden... wat zie je, Ik denk dat ze hier rond, zo het hoog inschatten rond de 1. 10 gaan rijden. Nou, dan ja. weet je, kan je uitrekenen in hoeveel ronden ja, de laatste ja. gaat worden. Maar in ieder geval, dat gaat, uh, in principe gaat het dan snel gebeuren. Dat, dat je dus uh, overlappingen krijgt. En de uh, inhalen acties op relatief korte afstand van het, van het totaal te verrijden kilometers. kilometer. Uh, de pitstraat. Is die beter geworden? Breder geworden? De, de pits zijn uitgebreid. Dat heb ik wel begrepen. Ja, de, de pitstraat. Die is volgens mij wel iets bij Maar het oogt in ieder geval wel dat het uh, breder is. En Zeker met de Formule 1, uh, ja, dan lopen daar heel weinig mensen die daar überhaupt toegang hebben. Dus ja. Ja, dat moet geen probleem geven. Het enige wat veranderd is aan de pitstraat ook, is het uitrijden. Ja. In het voorheen kwam je gelijk vanuit de pitstraat op de baan terecht, op het rechte eind nog. Nu kom je na de tassen uh, pas weer uh, op de baan terecht. Ja. En dat is toch ook wel een uh, mooi uh, iets. Dus uh, Goed. Formule 1-waardig, uh, relatief toch een kort circuit. Dus veel inhaalacties zullen we dan uh, gaan zien. Uh, heb jij al een uh, verzekerd van een kaartje voor de Formule 1? Ja, dat had ik vorig jaar ook. <laughs> <laughs> toen ging het niet door. Nee, oh, toen ben je dus niet geweest. Nee, oké. Okay. Goed, maar... Uh... Dus de verzekering is er niet, maar ik ga ervan uit. Ja, ik heb wel een kaartje. Dus jij bent er de komende maanden weer uh, relatief vaak op het uh, circuit te zien voor, voor CFM? Zeker, uh, we krijgen nog een hoop uh, mooie evenementen ja. natuurlijk. We hebben de ADAC GT Masters uh, onder andere op de, die op de agenda staan. Niet te vergeten uh, de historische uh, Grand Prix ja. en de Grand Prix zelf. En de, dus Er zullen nog een aantal evenementen zijn uh, waar ik graag bij je aanwezig wil zijn. Wanneer is die uh, historische Grand Prix? Die is uh, in juli. Dus die uh, ergens... Uh, Komt er dan ook weer een parade? Ja, nou de enige Zal parade wel niet. die er nu gehouden mag worden, is de parade naar de buren hier <laughs> om, te om de projectie te halen. Nou, maar we hebben de hitparade nog op de, uh, op de radio, hè. Dus, uh, tegen die tijd, wie weet, laten we ervan uitgaan en hopen uh, dat er ja. inderdaad een parade komt dan. Geweldig. Blij dat je weer terug bent uh, op de radio en uh, dat je voor ons de Formule 1, het uh, circuit, Zandvoort gebeuren voor ons wil blijven volgen. Dus we gaan elkaar uh, veel spreken dit seizoen. gaan we zeker doen. Top. Bedankt. Dankjewel Willem van Densen. dat was ons paradepaardje voor de zaterdagmiddag en alles op het gebied van racen. Er wordt weer flink gereisd, ondanks dat het uiteraard nog zonder publiek is op dit moment vanwege de coronamaatregelen. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur, en daarna zijn we er nog twee uur lang. Met een aflevering van Zandvoort op zaterdag. Onder meer in de tweede uur hebben we uiteraard de evenementenagenda. Ook vanwege corona weer wat korter dan dat je normaal gesproken van ons gewend bent. En we hebben het Zandvoorts nieuws wat we met je gaan doornemen. En veel, en veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. En zo vlak voor het nieuws en uh, weer van uh, drie uur... gaan we nog even een lekkere rustige plaat draaien. David Krentz en Jackie Graham. En Could It Be, I'm Falling In Love. We'll <laughs> be